12 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. Ja, waar leefde de eerste mens? Dat is een strijd die al jaren gevoerd wordt door paleoantropologen. Althans, daar gaat het helemaal niet om. Maar wie heeft hem het eerst ontdekt? We hebben ook de autorubriek met Carlo Bransen. Maar eerst gaan we naar het NOS Nieuws met Emoot de Jong.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 De Noorse premier Stoltenberg heeft in Oslo een krans gelegd... ter nagedachtenis aan de slachtoffers van Anders Breivik. Ook koning Harald en koningin Sonja legden een krans. Bij de aanslagen in Oslo en op het eiland Utoja kwamen 77 mensen om het leven. De bom en de kogels hadden als doel om Noorwegen te veranderen, zei premier Stoltenberg. Het Noorse volk heeft daarop gereageerd... door vast te houden aan zijn waarden en normen. De moordenaar faal, faalde, het volk won. Stoltenberg legt later vandaag ook een krans op Utoya... waar de meeste slachtoffers vielen. Breivik schoot er 69 mensen dood. Vrijwel allemaal leden van de jonge socialisten. In heel Noorwegen wordt vandaag stilgestaan bij de aanslagen. En de NOS zendt om kwart voor twee de herdenking op Utoya... live uit op Nederland 2 en via nos.nl. In het oosten van Afghanistan zijn drie NAVO-militairen gedood. Twee van hen kwamen om het leven door een bermbom. De derde werd gedood bij een aanval van vermoedelijk taliban-strijders. De NAVO heeft verder geen informatie gegeven. In Afghanistan zijn deze maand 30 buitenlandse militairen om het leven gekomen. Het aantal doden onder buitenlandse troepen dit jaar staat nu op 245.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 De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. Het kan een noodlottig ongeval zijn, maar het kan ook om een misdrijf gaan, zegt een woordvoerder. In Ghana zijn Amerikaanse narcotica-brigades begonnen met het trainen van Afrikaanse antidrugseenheden. De DIA, de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie, is met de trainingen begonnen omdat Latijns-Amerikaanse drugskartels steeds vaker Afrikaanse landen gebruiken om drugs te smoggelen. Binnenkort organiseert de die ook trainingen in Nigeria en Kenia. Uit rapporten van de Verenigde Naties blijkt dat in West-Afrika drugsgebruik en drugshandel de laatste jaren flink toenemen. Amerikaanse bronnen melden dat organisaties die aan Al-Qaeda zijn gelieerd drugs via Afrika naar Europa smokkelen om terreuracties te financieren. De DIE opent verder binnenkort een kantoor in Senegal. Ook werken Amerikaanse autoriteiten samen met de regering van Kaap om drugsschepen te onderscheppen.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A18 richting Enschede staat bij Vasseveld een file van 2 kilometer. En op de andere rijmen op de N18, daar staat tussen Groenlo en Lichtenvoorde 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Met Tom van den Kamp. Met Paulien. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 En we duiken in de wereld van de paleoantropologen. Hubert Vonhoff is hier. Wat onderzoeken die paleoantropologen eigenlijk? Um, nou, in het kort paleoantropologen uh, onderzoeken eigenlijk onze menselijke stamboom. Dus die proberen uit te vinden waar wij uh, vandaan komen en zoeken dus fossiele resten van onze voorouders en proberen dingen in context te zetten. En hoe ze dat doen, dan gaan we zo over verder praten. Ja, over fossiele rest gesproken straks ook de rubriek van Carlo Bransen. Ja, Carlo, durf je nog binnen te komen. Theo Plasjare hebben we ook. Theo, uh, bij de Adams Honkbalweek. Uh, Nederland tegen de Verenigde Staten. De eerste honkslag al een feit? Zeker, van Dwayne Kemp namens Nederland in de eerste slagbeurt. Duursma aan de kant inmiddels met een strike-out. En nu Danny Rombly, die gisteren een twee-honkslag sloeg in de wedstrijd tegen Puerto Rico. Overigens, eh, na het spelen van de volkslieder is de wedstrijd begonnen. Volkslieder op een soort fluistertoon. Want voor 12 mag hier geen lawaai gemaakt worden om de buurtbewoners niet eh, te storen. Ja, het eh, is Nederland. En nu Danny Rombly, ook met een honkslag, zodat we nu het eerste en het tweede honk bezet hebben in de eerste slagbeurt. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Ja, laten we dan ook maar zachtjes gaan klappen voor een uh, dure record wat uh, is gebroken. Gisteravond in Nederland. Ja, we hebben een echt record. Een Guinness Book of Records record. Op het veld van tennisclub De Kikkers in Nieuw-Vennep. En dat gaat om het dure record tennis. Danny van der Doel en Wilmar de Vos. Die tennisten maar liefst 61 uur en 13 minuten achter elkaar. En uh, ja, het oude record hebben ze in het Guinness Book of Records daarmee met een kwartier verbroken. Danny van der Doel is nu aan de lijn. Uh, kan je zelf de hoer nog vasthouden, Danny? Eh. Uh... Nou, net aan. <laughs> Hoe voel je je? Want je bent wakker, tot gisteravond gespeeld. 61 uur achter elkaar. Klopt. Uh, nou, ik voel... Uh, eigenlijk zijn alle mijn gevichten wel, uh, wel stijf. Mm -hmm. uh, mijn pols is heel dik. Mijn vingers zijn dik. Mijn voeten zijn dik. Maar uh, ja, verder, uh, verder doet het lijf het wel, uh, wel redelijk goed eigenlijk. Hoe lang heb je geslapen vannacht? Uh, ik ben om... Volgens mij om een uur of uh, elf ben ik naar bed gegaan. Ja. En ik ben, uh, ik ben vanochtend om half twaalf eruit gekomen. <laughs> zeg, ja, dat kan ik me voorstellen. En ik heb heel diep geslapen. Ik uh, kan me niet heugen dat ik zo diep, uh, nee. zo diep heb geslapen. Maar het record gepakt, dat is het mooiste. Maar even terug naar die 61 uur. Het, het, de eerste uren zijn nog lekker, maar wanneer wordt het echt zwaar? Nou, ik heb de laatste uh, tien uur heb ik het echt enorm zwaar gehad. Ja? Ja. Ik was mentaal echt uh, ja, in een gevecht om toch uh, het einddoel te bereiken, maar uh, de laatste vier, vijf uur heb ik, uh, ja, wist ik niet meer helemaal waar ik me bevond en uh, had ik echt mensen om me heen nodig om me te begeleiden naar de plaats waar ik klaar moest gaan staan. Oh. <laughs> dus uh, ja, dat geeft wel aan dat, uh, dat je toch wel uh, die eindgrens aan het bereiken bent, zullen maar zeggen, wat, uh, wat je lichaam ook nog aan kan. Heb je wel gewonnen? Ja, we, we hebben het natuurlijk gehaald. Het, uh, nee, ik bedoel uh, gewoon, wat is de uitslag? Nou, <laughs> ja, ik, ik zou het nog god niet weten. Ja. Dat, <laughs> maar, maar krijg je, dat, je überhaupt nog een bal over het net, Danny, of niet? Na 51 uur? Ja. Ja, ja, nee, ja. Nog wel? Dat, dat, ja. zelfs na 61 uur kregen we die bal uh, nog over het net heen. Ja. Hm. Ik kon, uh, kon de bal niet meer helemaal goed waarnemen. Met name als hij wat dichterbij me kwam. Maar uh, nee, dat ging, dat ging eigenlijk nog wel redelijk goed. Ja. Zeg nou, maar, dus, uh... jij bent zelf sporttherapeut, hè, volgens mij. Ik ben sportfysiotherapeut, ja. Ja, klopt. En dan ga je hier iets doen wat volgens mij razendslecht slecht voor je lijf is. Um, nou. Goed, uh, goed is een groot woord, maar um, ja, hè, wat ik al zei, mijn gewrichten zijn wat stijf... maar mm -hmm. verder zijn er geen grote mankementen lichamelijk. Ja. Het is wel veel werk voor de sportfysiotherapeut, denk ik. <lacht> ja, Het is, ja. Uh, mijn collega die heeft, uh, die heeft, een, uh, die heeft aardig wat werk dat hij hieruit haalt. <lacht> ja, ja, nou, zeg, <lacht> hoeveel sets hebben jullie gespeeld totaal? Nou, ook heel veel, die telling die is continu bijgehouden door, ja? ons, uh, door mensen. En in het begin ben je zelf heel scherp en dan, uh, dan weet je precies uh, om hoeveel sets het gaat. Mm -hmm. Maar aan het einde ben je het echt helemaal kwijt. Nou, zullen je vertellen. Dus... het waren er 51 en 138 games hebben wij ons laten vertellen. Ja, is dat zo? Nou, volgens mij zijn het er nog veel meer, maar, uh... <laughs> hey, En is het aan één stuk door 61 uur en 13 minuten op de baan gestaan... of mocht je ook af en toe even een, even een kleine plaspauze, een uh, ravitaillering en dan weer terug? Ja, nou, dat was ook echt uh, iets wat, uh, wat ik niet snel zal vergeten. Dat was die tijd de hele tijd, want ja. uh, je bouwt dan per uur bouw je vijf minuten op... En uh, we hebben steeds een, uh, het zogenaam dat we er dan tot een half uur op hadden gespaard. Mm -hmm. En dan uh, maximaal twintig minuten daarvan yeah. dus uh, En dan moest je weer gaan spelen. Mm -hmm. En ja, dan speelden we vaak weer vier uur achter elkaar. Dan had je weer dat half uur en dan pakte je weer tien minuten of uh, in die nodig dan iets langer. Yeah. En in die tijd moest je dan alles doen. Plassen, poepen, uh, je laten behandelen, eten... En ja, goed, neem het maar op wat je allemaal doet. Ja, ja. En um, ja, die, die, die tijdsdruk die wordt ook steeds groter. Dat, ja. uh, in het begin is dat ook goed, uh, goed te handelen, Maar aan het einde, dan, uh, nee, mijn zorg van mijn schoen zat op een gegeven moment niet goed. Ja, dan moet je gewoon doorgaan. Omdat die tijd maar doortikt, weet je wel. En ja. dat wordt dan zo ongelooflijk frustrerend. Ja, dan let je alleen maar op je inlegzooltje. Oh man, ja. echt. Uh, ja. Dus, uh, dus ja. Dat, zo, zo zat het in elkaar. Zeg, je bent met Wilmer de Vos samen gespeeld. Een goede vriend van je. Volgens mij, hoe hebben jullie je, je voorbereid? Want het is niet iets wat je vorige week donderdag beslist in de kroeg: hé, hey, weet je wat, we gaan het uh, Guinness Book of Records tennisrecord verbeteren. neem ik aan. Nee, nee we, hebben, we hebben ons fysiek uh, ja, heel goed voorbereid. Heel lang mee bezig geweest. Mm -hmm. Hele periodisering, zal maar zeggen, geschreven. Om uiteindelijk uh, zo fit mogelijk te beginnen aan het uh, duurrecord. Ja. Heel veel getennist. Veel uren gemaakt met elkaar om die schouder uh, en andere gewrichten te laten wennen aan zoveel keren te moeten slaan. Ja. En uh, ja, heel veel gesproken met elkaar, met een mentale coach mm -hmm. gesproken. Want uh, ja, je moet van elkaar ook weten hoe je elkaar het best kan coachen ja. op momenten dat je er doorheen zit. Ja. Dus, uh, ja, en uh, vanuit mijn vak ook een ziekenhuis meegekregen die. Uh, rond de baan uh, het hele project heeft begeleid. Ja. Dus uh, nou, je dat moet... is wel heel ver vooraf gegaan. Je ja. moet hier weer heel uit gaan komen. Uh, laatste vraag. Uh, ja. je, bent, je staat nu in het Guinness Book of Records. Zit er nog een geldprijs aan? Of uh, hebben jullie het voor een goed doel gedaan? Of iets dergelijks? Nou, we hebben het voor een goed doel gedaan. Ah. We hebben het voor het Jeugd Sportfonds gedaan. Juist. Heel goed. Hoeveel geld opgehaald? Ja, ja, we hebben heel veel geld opgehaald. Dus, uh... Je weet ook niet precies hoeveel dat is. Nee, nou, ik zal u vertellen. Ze zijn het nog steeds aan het tellen. Dus, uh... Ja, heel goed. Ja. En zo wordt het ook. Suc succes met het herstel. En hartelijk dank, Danny van der Doel. In het Guinness Book of Records. Met zijn maat Wilmar de Vos. 61 uur en 13 minuten achter elkaar getennist. En uh, ik zou het u afraden. En zij het trouwens ook, want ze willen lang kampioen blijven. Radio 1. Sportzomer Tweets. Is er ook een wereldrecord twitteren trouwens, uh, Rolf van Gouwer? Nou, ik ben het wel aan het vestigen dat volgens mij. Ja. Ja. Samen met Luke overigens <laughs> door de week. Dus dat moet ook gezegd, die doet het vijf dagen in de week. Hè? Uh, nou ja, veel getwitterd dus. En je zou zeggen, nou, het is het slotweekend van de Tour. Dan wordt daar natuurlijk veel over getwitterd. Maar gisteren en vandaag is het toch vooral even voetbal wat, uh, wat de klok slaat. Uh, er waren natuurlijk wedstrijden gisteren Ajax, Feyenoord, PSV. En dan vooral Ajax, want die club die haalde gisteren een klinkende overwinning... dat was zo mooi. Het, ...tegen het Schotse Celtic, je hebt het gezien? Ik zat in het stadion. Hartstikke goed. Nou, er werd uh, druk over getwitterd... en dan weet je ook natuurlijk wie de man van de wedstrijd was. Ja, dat was die, die, die, die spits. Uh, hoe heet die? Victor van, Fischer. Nummer 9. Worldwide trending topic werd hij gisteravond. Echt, ja, ja, ja. En uh, vanochtend uh, uh, modderde dat nog een beetje door in Nederland in ieder geval. Ja, alleen maar lovende reacties over die, uh, die blonde god uit, uh, uit Denemarken komt hij. Onder meer uh, journalist uh, Bas van Veenendaal die twittert... wat een heerlijke voetballer is die Victor Fischer. Hashtag daar gaan we ongetwijfeld nog veel van horen dit seizoen. En uh, fans die twitteren ook uh, louter complimentjes variërend... van uh, geef de jongen een contract tot 2017. En uh, Victor Fischer is geweldig, Hier is the king... Maar Ajax-trainer Frank de Boer, hij zei het volgens mij ook op camera... is wat genuanceerder, die zegt... Nou ja, Fischer is, uh, is vrij goed, maar nog steeds een tweedejaars A-junior. Ja, zoals hij altijd genuanceerd is. Hè? Ja, <laughs> precies. En uh, nou ja, goed, het is ook logisch natuurlijk... want voor je het weet uh, stijgt die marktwaarde van zijn jongen... en dan ben je hem ook weer kwijt. Mm -hmm. Maar goed, dan de Tour. Ja, vandaag dus de slotdag. En in het Nederlandse kamp uh, ziet men ook dat het einde in zicht is. En dan komen al die kleine frustraties er toch een beetje uit... Laurens van Dam die liet uh, pestig weten vandaag... Bram Tankink moest deze Tour twee keer zijn alarm zetten voor een tijdrit... en dat ging twee keer mis. Moet je nou eens raden wie er nog steeds in zijn bedje ligt. Dat was twee uur geleden. Kijk, en daarom hebben ze mij nou op hoofd wekkers gemaakt. Al dus Laurens van uh, <lacht> Dam. En Bram Tankink die geeft het gelijk toe. Die twittert, dank je voor het wekken Laurens. Anders zou ik echt vet gelost zijn. En Bram die gaat nog even verder met complimentjes uitdelen op Twitter. Hij bedankt een paar mensen die onmisbaar waren voor al die enorme Rabo-successen deze tour. Allereerst, hij zegt: Even een knuffel voor Hans. Dat is onze kok. Drie weken heerlijk gegeten. Hij doet er een fotootje bij nu ook te zien op onze webcam. Ja, en vanavond mag de broekriem bij de Rabo-renners eindelijk weer een gaatje verder open, want dan eten ze. Pizza en friet. Jawel, ze gaan gelijk los. En verder bedankt Bram ook nog een oude sponsor van hem. Een matrassenfabrikant, Bram zegt. Dankjewel, dankzij jullie voelde ik me elke ochtend opnieuw een konijntje met een trommel. Volgens mij was dat een, uh, was dat een batterijenfabrikant, mm -hmm. maar goed, kan me vergissen. Nou, en Johnny Hogeland, die is ook met zijn gedachten al bijna thuis. Die zegt via... Het Zeeuwse Leeuw. Hij zegt, het zit er bijna op. Nog twee uur in trouwens uh, over de Champs-Élysées-vliegen vandaag... en dan lekker naar Zeeland met Gerda. En voor de mensen die nooit de sport privé lezen bij de kapper... Gerda, dat is geen groepie, dat is al heel lang zijn vaste vriendin. Ja, en het zal niemand verbazen dat bij de Skyploeg... Feest, uh, de feeststemming een stuk groter is. Nou, bij de vrouwen van de renners in ieder geval al wel. Catherine Wiggins, dat is de vrouw van de gedoodwerfde naar uh, Bradley Wiggins, die liet gisteren weten... Oké okay, mensen, ik ga het maar gewoon zeggen... operatie drink zoveel champagne als je kunt gaat nu beginnen. Maar een half uur later realiseert ze zich... dat het OO Gerso-gehalte van die tweet toch wel erg hoog was. Dus ze het snel, uh, even voor de duidelijkheid... zo'n operatie drink zoveel champagne als je maar kunt... hoeft natuurlijk niet per se met champagne. Get on with it. Kortom, ze wil ons nog even laten denken... dat gisteren de Skyploeg massaal aan de kruidenthee zat. Maar wij weten wel beter. Nou, het zal vandaag denk ik niet anders zijn. Weer uh, een hoop champagne. Straks een laatste blik op de laatste Twitter-meters van de Tour... in nieuwe sport-tweets-update rond half vijf. Dankjewel. Ron van Dit is de Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Bas van Bergen.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 Jason, Tim, Selwyn, oftewel de Babysitter Circus. En weet je waarom ze zo heten? Nee. Ze hebben het idee van een band bedacht op het moment... dat ze op het kind van een van die vier aan het passen waren. Het is zo simpel af en toe, die popmuziek. Zo makkelijk. We gaan even heel erg veel terug in de tijd. Twee miljoen jaar, laat maar zeggen. Nou eigenlijk En ook de laatste tijd, want Afrika als jaren toneel van de machtsstrijd... tussen zelfbenoemde presidenten, zo weten we, warlords verschillende bevolkingsgroepen, maar een Britse historicus, meneer Meredith... die schetst in zijn boek Afrika, de bron van ons bestaan. Een hele andere strijd die zich ook in Afrika afspeelt. Nou, die tussen paleoantropologen, dat zijn de wetenschappers... die zoeken naar het ontstaan van de mensen. Daarover praten we met een echte geoloog, Hubert von Hof. Die is geoloog aan de Vrije Universiteit. Jullie van Hof, die, die paleoantropoloog, heeft het al kort gezegd... maar uh, wat, wat doet hij nou precies? Hij haalt dus zoekt fossiele bordjes. Ja, eigenlijk wel. Het is een, uh, hij is op zoek naar, uh, naar de menselijke stamboom. Waar mm -hmm. we eigenlijk nog altijd maar heel weinig vanaf weten. Ja. En uh, dus de paleoantropologen die, die zoeken naar fossiel bewijs van, van onze voorouders. Hè. Ja, maar ook van stammes dingen. Want een paleontoloog zoekt toch ook naar botjes? Ja, ja dat klopt wel. Je kan ook, ik weet niet of ik nu de paleoantropologen heel boos ga maken. Maar je zou ze ook paleontologen kunnen noemen. Maar ze zijn wel een beetje speciaal. Want ze werken bijvoorbeeld ook met, met stenen werktuigen. En dat doen paleontologen natuurlijk wel niet. Die zoeken nee. alleen maar botjes van dinosaurussen en dat soort dingen. Ja, ja, ja. Ja. Maar, maar in die wereld van die botzoekers, als ik het dan maar huiselijk mag vertalen... Ja. Ja. daar is een soort van haat in nijd. Ja, ja die, die, bij die paleoantropologen. Ja, dat, dat komt uit dat boek mooi naar voren, zeg maar. En Voor een, voor een stuk herken ik dat ook wel. Het is een onderzoeksterrein wat, wat enorm veel aanzien en, en potentiële impact heeft. Mm -hmm. En uh, ja, je moet je voorstellen dat, uh, dat het, het, het krijgen van goede resultaten... ongelooflijk belangrijk is om, om je werk voor te kunnen blijven zetten. En ja. dan is eigenlijk de goede naam gaat voor alles. Alle middelen zijn geoorloofd. Nou ja, dat, dat, dat, dat zie je in dat boek soms terug, inderdaad. Uh, ik denk dat dat vroeger in een aantal gevallen ook echt wel zo gespeeld heeft. Inderdaad, een paar uh, aardige anekdotes. Uh, een paar aardige anekdotes. Nou, er is, dat, er is dat die fantastische anekdote van, uh, van de ene onderzoeker... die claimt dat de andere onderzoeker via een gerucht... dat hij voor de CIA werkte... Uh, persona non grata in Ethiopië werd verklaard. Dus zijn werk daar niet heeft <lacht> voort kunnen zetten. Ja. Dat is, een, ja, dat is, dat is een, een hangend ding waarvan de waarheid nooit helemaal bewezen is. Maar mm -hmm. dat soort uh, tafereelen uh, gebeuren wel. Nou ja, maar luisteren, uh, het ging soms ook wetenschappelijk hard tegen hard. Dus uh, uh, als jij het oudste fossiel uh, denkt te hebben... het oudste menselijke fossiel denkt te hebben... en iemand anders komt en zegt dat hij een fossiel heeft dat nog ouder is... Ja. ja, daar wil je wat tegenin dan. Want dat, uh, dat brengt jouw positie in gevaar. Precies. En dat, dat, dat speelde vroeger speelde dat tamelijk sterk. Dat is de laatste jaren is dat, is dat natuurlijk veel minder het geval... omdat uh, uh, het onderzoek in veel grotere verbanden nu plaatsvindt. Grotere groepen. Maar we, we zijn ook steeds beter in staat om dateringen te doen. We ja. hebben steeds meer fossielen. Dus we, kunnen ook, we hebben een beter beeld van wat er nu werkelijk aan de hand is. Dat was vroeger veel minder zo het geval. Oh, we ja. Werd vroeger ook af en toe de kluitblazer? Uh, ja, ja, dat, dat kon. Hè. Het beroemdste voorbeeld komt uit Engeland. Die Piltdown Man. Dat is, uh, even niet liegen, begin 20e eeuw. 1910 of zo begon dat. Dat is een, een oudst beroemde vervalsing. En dat heeft tientallen jaren stand gehouden... dat ze in Engeland dachten dat zij de ja. oudste menselijke voorouder hadden. Hm. En dat bleek een in elkaar geknutseld uh, uh, samenraapsel van een stuk orang-oetang... En, uh, en ik geloof het schedeldak <laughs> zelf, van een gewone mens te zijn. Zoiets. Zelf geplakt, ja. Uh, in feite wel. Maar He, het heeft verrassend lang stand gehouden. Ik kan me herinneren dat we in de jaren zeventig ook meneer Tjerk vermaning hadden. Een boer uit Drenthe, die vond, uh, ja. die vond vuursteen vuursteenbijlen ergens in het veld... met die blekjes zelf te maken. In zijn schuur, hè, geloof ik. Ja, ja, ik, ja, ik ja, <laughs> dat toch? verhaal ik minder goed, maar ik heb er wel van gehoord inderdaad. Maar dat is dan Nederland, hè? Ja, ja, dat is het gebeurt dus op alle, op, alle, op alle fronten, alle ja. continenten. Ja. In dat Afrika, want dat is wel leuk. Uh, uh, je doet daar zelf ook onderzoek in Kenia, neem ik aan. Ja, ja. Wordt er nog steeds inderdaad gespeurd naar het ontstaan van de mensheid? Ja, uh, natuurlijk. Daar is het gebeurd, daar zijn we van apen mensen geworden. Ja, ik, ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat we daar nu redelijke consensus over hadden. Dat, mm. uh, dat de bron toch wel in Afrika ligt. Maar je moet je voorstellen dat, er, dat we nog steeds een heleboel vooral ook niet weten. Dus, dus uh, wij weten nog een heleboel connecties niet. Welke soort is uit welke soort geëvolueerd? Ja. En er is gewoon nog heel veel onderzoek nodig. We hebben eigenlijk nog steeds maar heel weinig fossielen. Hoe, hoe oud is de oudste echte mens, de, de homonide? Want het is dus niet een mens, maar iets wat er heel erg op gaat lijken. Ja. Ja, dat is bijna een filosofische vraag. Van ja. Wanneer ga je nou besluiten dat het een wordt? Ja. Uh, voor veel mensen geldt bijvoorbeeld... dat, dat homo erectus... dus de eerste rechtoplopende mens... hoewel daar de laatste tijd... we hebben weer andere soorten die ook al rechtop liepen... die weer ouder zijn. <lacht> maar de, de, de, de, de, dat is het punt, het verandert steeds. Ja, he? ja. Maar homo erectus was het lange tijd... en die is zo rond pak een beetje 2 miljoen jaar geleden ontstaan. Ja. Maar de, door veel onderzoek in de laatste tien jaar zeg maar, zitten we alweer verder terug daarmee? En zijn er weer andere soorten waarvan we nu weten dat ze al rechtop liepen? Ja, maar dat zijn mensapen die rechtop liepen, zou nou, je dat kunnen zeggen. Ja, maar dan kom je in een lastig bereik. Precies. Uh, wanneer... En dan kom je dus ook weer in dat haat en neid verhaal van, ik heb iemand die of iets gevonden wat... Ja, nou goed, zolang, wij, uh, zolang er wat ruimte in de interpretatie zit, mm -hmm. is het heel makkelijk om er ruzie over te krijgen ja. natuurlijk. <laughs> en en uh, nogmaals, ik, ik zie die ruzie wordt minder en minder omdat we, omdat we gewoon steeds meer weten. Ja. Maar het, het blijft zo, dat, uh, dat er nog uh, over gebakken leid wordt, heel duidelijk. Want waar zijn we nu nog naar op zoek? Ik bedoel, als, als u zoekt, hè, want u zoekt ook. Wat, wat zoek je dan? Oké. Okay. Um, heeft u even. Ja, heeft u even. <laughs> <laughs> nou, u moet zich voorstellen, dat uh, laten we zeggen... dat we, dat we een, een 4 miljoen jaar geschiedenis hebben... waarin er uh, allerlei, uh, laten maar zeggen, uh, mensapen rondliepen... Die, die, uh, waar wij uit voortgekomen zijn. Uh, en uh, er zijn behoorlijk wat verschillende soorten, weten we nu. Het probleem van zo'n stamboom is, is dat het niet één rechtdoorgaand lijntje is... maar dat er allemaal dode uitlopertjes op zitten. Dus we hebben al die soorten, maar de connecties, daar zit het probleem nog steeds. Just, ja. En daar heb je gewoon ongelooflijk veel werk en heel veel nieuwe informatie voor nodig. Ja. En momenteel zijn we heel erg bezig, niet alleen met evolutie... van welke soort komt uit de andere soort voor, maar ook hoe ze zich bewogen. Dus migratie, dat, is, schijnt ook, dat blijkt ook dus heel belangrijk te zijn. de ene soort en de andere soort. Ja, nou ja, wij denken soms, als je op één plek gaat kijken, dat je een soort ziet ontstaan. Maar als je dan ergens anders beter kijkt... dan zie je dat dezelfde soort eigenlijk al wat eerder op die andere plek, plek was. Plek Juist. Dus die, is, uh, die heeft zijn spullen gepakt en is, uh, is verkast. verkast. Ja. En het is heel moeilijk om dat direct te zien als je niet heel veel gezocht hebt. Betekent ook dat je uh, wetenschappelijk grensoverschrijdend moet gaan zijn in andere vakgebieden. Hè? Absoluut. Ja. Dat ja. zie je de laatste tijd wel geloof ik. zie je heel veel gebeuren. Want, uh, geologen werken samen met paleontologen, ja. paleoantropologen ja. enzovoort, enzovoort. Ja, en nogmaals, ik ben maar een arme geoloog dus eigenlijk. Mijn, uh, <laughs> mijn business zit in het uh, in date, in dateren van de, van de sedimenten waar die, waar die fossielen in gevonden worden. Dus... Ja. Om die reden zijn ze wel blij met ons. Ja. Uh, en, uh, maar dat is en, ook het enige. Woord, uh, nou, <laughs> dat klinkt wel zo. <laughs> nee, <hier>. nee, <laughs> ja. Ik moet zeggen, ik, nee, ik, ik heb uitstekende relaties uh, daar moet ik zeggen. En, mm -hmm. uh, en, en ja, wij doen die dateringen en we doen klimaatsreconstructies... die op dit moment ook belangrijk blijken te zijn. Waarom is dat van belang? Nou, op als je goed wil begrijpen waarom bepaalde evolutionaire stappen plaatsvinden... wij denken dat klimaatsverandering daar... Uh, voor een deel bepalend in is geweest. Ja. En je moet dus zo precies mogelijk klimaatveranderingen vaststellen. Dus als het inderdaad veranderde, dat dan inderdaad de mens... of de voorlopers daarvan opeens op een andere plek gingen ja. wonen nou, en leven. Nou, Afrika is een plek van droog en nat. Daar weten wij tegenwoordig ook alles van. Ja. En als je dat door de tijd verandert, en het is vroeger veranderd in het klimaat... Uh, dan, dat heeft een enorme impact gehad op waar die hominiden leefden. Ja, zeg maar. precies. En, en dat onderzoeken wij daaronder. En ja, wat we even vergeten, dat we hier over 4 miljoen jaar uh, uh, ontwikkeling van mensheid praten. Ja. Uh, als wij over 2000 jaar geleden al praten en onze geschiedschrijving zien, weten we al niet meer wat er daar gebeurde. Exact. En in 2000 jaar is er natuurlijk ook daar al heel veel gebeurd. Ja. Het gaat er dus om: dat je. het is een speld in een Hooiberg zoeken volgens mij, want je het... moet overal kleine stukjes vinden. Ja, het, is, het is detectivewerk eigenlijk. Ja, en precies. met, met ongelooflijk weinig clues eigenlijk. Ja. Maar dat wordt wel steeds beter. Want we vinden steeds meer. Dat is mooi, hè? Ja, ja. ja. ja, ja dat is Zij mooi. Zeg glimmend. Ja. <laughs> Een mooi vak. Ja, zeker, zeker. Even ja. nog naar, de, naar, die, naar die strijd, die onderlinge strijd, je had uh, uh, meneer. Uh, Johansson, ja. uh, Donald Johansson, die vond Lucy ooit, vernoemd naar Lucy in the Sky with the Diamonds van de Beatles. Ja. Daarvoor de Leaky's, die vonden in, in Lake Turkana, en uh, dat waren echt grote. Nou, dat werden hele beroemde mensen. Dat is er een beetje af. Je haalt niet meer de wereldpers als, als je een fossiel vindt wat, wat echt wat doet. Hè? Nou, dat Tot zou wel? ik niet zeggen. Maar ja. ik denk dat, dat uh, omdat we zo weinig wisten, uh, laten we zeggen, in de, in de 60-70, 50-60-70 jaar ja. van de vorige eeuw, uh, was de kans op een, op een lucky shot was, uh, was gewoon wat groter. Ja. En uh, er zit nu al wat meer richting in. Maar ik denk dat, dat als je nu een, een belangrijk nieuw fossiel vindt... dat je nog steeds op wereldfraam kunt rekenen. Oké, okay, de homo-fonoventies die uh, moet nog gevonden worden. <laughs> ja, ja. <laughs> ik, zou, ik zou mijn aard niet inhouden. <laughs> <laughs> dat gaan we niet doen. We komen langs op het moment dat het zover is. <laughs> zeg, hartstikke leuk dat u uh, bij ons in de studio wilde zijn... om het ja. eens eventjes allemaal uit uh, te leggen. Graag gedaan. Hoofdpunten van het nieuws. Het is namelijk half één geworden. Hier is Eilert de Jong, NOS. De voorzitter van het Olympisch Comité van Libië... die vorige week in Tripoli werd ontvoerd, is vrijgelaten. Hij heeft zijn broer bekendgemaakt. Of er losgeld is betaald, is onduidelijk. Twee auto's met erin gewapende mannen in een militair uniform... hielden de auto van de voorzitter vorige week zondag tegen en namen hem mee. Sindsdien was er niks meer van de man vernomen. Tot vandaag dus. Het Internationaal Monetair Fonds wil geen hulp meer geven aan Griekenland... meldt het Duitse weekblad ter Spiegel. Dat zou betekenen dat Griekenland in september... niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. En dan volgt mogelijk een vertrek uit de euro. Uit Syrië komen opnieuw berichten over felle gevechten in Aleppo. De commandant van de opstandelingen zegt dat zijn manschappen zijn begonnen... aan de bevrijding van Aleppo. In de grootste stad van Syrië wordt al enkele dagen fel gevochten. Ooggetuigen maken onder meer melding van gevechten... bij een gebouw van de Syrische Inlichtingendienst. En de Noorse premier Stoltenberg heeft in Oslo een krans gelegd... ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen in Oslo... en op het eiland Utøya, Daar schoot Anders Breivik een jaar geleden 77 mensen dood. In heel Noorwegen wordt vandaag stilgestaan bij de aanslagen... en straks om kwart voor twee zendt de NOS de herdenking... op Utøya live uit op Nederland 2 en via NOS.nl. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het is vrij druk naar het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoordeel op de N18 vanuit Enschede gezien. Daar staat tussen Groenlo en de drie kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Straks de homo-automobilensis van de NOS Radio 1-sportzomer. Carlo Brantse, die onder meer gaat rijden met een Volvo. Eh, met heel veel plekkaartjes. Theo Planjaar kijk naar de Haarlemse honkbalweek. Precies, naar Nederland tegen de Verenigde Staten. Theo, half uurtje geleden waren er twee honken bezet. Zijn daar ook punten uitgekomen? Nee, dat heeft niks opgeleverd. Maar nu in de derde slagbeurt hebben we een honkloper op het derde honk staan. Dat is Shaldimar Daanchi. Die zelf doorkwam met een goede tweehoekslag in het rechtsveld. Door een wilde worp verder kon lopen naar het derde honk. Daar staat hij nu. En het is nu aan Michael Duursma om hem over de thuisplaats te helpen. En Nederland op een voorsprong te zetten. Komt die bal van Duursma. Staat nu op twee slag en twee wijd. Dat is nog niet gelukt. Dus Nederland iets dreigender in de beginfase van deze wedstrijd dan de Amerikanen. Verdedigend klopt het uit. Uitstekend bij Nederland met Rob Koordemans op de heuvel. De man die het weer moet doen voor Nederland. De beste werper. Alle tijden wordt hij wel genoemd. Begon ook met drie strikeouts in de eerste slagbeurt. En ook in de tweede slagbeurt geen probleem. En daar moet nu het eerste punt voor Nederland kunnen komen. Op het tikje van Duwsma. Die is ook nog in op het eerste honk. En een tikje was ver genoeg voor Daansi. Om vanaf het derde honk te scoren. Nederland op 1-0 voorsprong tegen Team USA. En dat zei Theo Plassaert vanaf de Haarlemse Honkbalweek vanmiddag ook. Uiteraard aandacht voor andere sporten, want er wordt weer gereisd En dat gaat het om de grote prijs van Duitsland. Van het Suzuki van Hockenheim, Fernando Alonso in Ferrari start daar vanaf. Pol, het Internationaal Monetair Fonds, het IMF, wil stoppen met de hulp aan Griekenland. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens Der Spiegel heeft het IMF de Europese leiders in Brussel al op de hoogte gebracht van het besluit. Gaan we over praten met uh, economieverslaggever Eva Wiesing. Eva, als het allemaal waar is en klopt wat Der Spiegel schrijft, uh, wat betekent dat dan voor Griekenland? Nou, dat betekent dat als IMF zijn handen van Griekenland aftrekt, dat ook de Europese leiders hun handen aftrekken van Griekenland. En die hebben al eerder een beetje laten doorschemeren dat hun geduld ook op is met Griekenland. En dat betekent dat Griekenland al heel snel zonder geld zit. In augustus moeten ze 3,8 miljard euro terugbetalen aan ECB. Dat gaat om een lening die afloopt, ECB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 Ja, en dat is ook, uh, moet je een beetje zien in het kader van de druk die nu op Griekenland wordt opgevoerd. Volgende week gaat een trojka van de ECB, dat zijn de uh, vertegenwoordigers van de ECB, van de Europese Unie uh, en uh, van de IMF naar Griekenland. Die komen dinsdag aan en die moeten dan opnieuw voor het eerst gaan onderhandelen met die nieuwe regering in Athene. Nou, die trojka die, uh, die weet nu al dat Griekenland zich bij lange na niet houdt aan alle bezuinigingen en hervormingen die ze zouden moeten hebben. Nou, die Griekse regering heeft het volk beloofd bij de verkiezingen. van wij gaan wel even opnieuw onderhandelen. Wij regelen wel dat er een aantal bezuinigingen geschrapt worden. Want onze recessie is veel ernstiger dan, uh, dan wij iedereen had verwacht, ook dan het IMF had verwacht. En dat kunnen ze natuurlijk, die onderhandelingen die gaan nu beginnen. En dat kunnen ze waarschijnlijk niet waarmaken. De IMF wil in ieder geval laten zien, denk ik, met deze... want dit moet ergens uh, gelekt zijn. Uh, die wil laten zien dat ze dit niet zomaar laten gebeuren... en die onderhandelingen even op scherp zetten. Ja, Het is een belangrijk signaal eigenlijk vooraf richting uh, Samaras, de Griekse uh, premier. Van, Je kan het wel willen, maar let op, wij laten niet met ons rollen. Ja, en dat doet de IMF nu. En vrijdag heeft de ECB dat gedaan door te zeggen... wij gaan geen onderpand meer, geen Griekse staatsleningen meer accepteren van de Griekse banken. En daarmee betekent het dat de Griekse banken... niet meer rechtstreeks door de ECB gefinancierd kunnen worden... maar bij een eigen Griekse centrale bank moeten aankloppen... en ook meer geld moeten betalen voor die leningen. Het is allemaal om de druk op te voeren. Ook uh, leiders uit Europa hebben al laten weten afgelopen week... nou, we willen eigenlijk niet veel langer met Griekenland. Die moeten echt... Uh, dit, dit kan op deze manier niet. Uh, de Oostenrijkse minister van Financiën, het is allemaal in dat kader dat we dit moeten zien. Dus of werkelijk de stekker eruit getrokken wordt, dat moeten we gewoon afwachten. Ja, dat doet, gebeurt dat in het weekend even. Uh, wat zal de reactie naar verwachting zijn van de van de beurzen aanstaande maandag? Nou, ik denk dat die beurzen hier ook weer van schrikken. Je zag dat ze vrijdag al... Uh, in ieder geval de beurzen... maar de, de, Je moet altijd naar de rentes kijken op staatsleningen. Ja. Want he, de beurzen gaan eigenlijk nog wel redelijk goed. Maar de rentes op staatsleningen... Die schieten alweer ontzettend omhoog. Op Spaanse leningen, op Italiaanse leningen. Iedereen is bang voor het besmettingsgevaar. Als Griekenland niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen... Als Griekenland failliet gaat... ...en in feite daardoor gedwongen wordt om uit de euro te stappen... ...wat gebeurt er dan met die andere landen met die enorme schulden? Uh, gaan we die dan nog wel redden als Europa? Nou, daar is de markt, die ziet dat al uh, misgaan. En Spanje moet recordrentes betalen. Uh, en dat was naar aanleiding van een bericht dat, Span dat de Spaanse uh, regio Valencia uh, extra steun... Uh, van de, centrale regio, van de centrale Spanje ja. nodig had. Nou, je ziet dat die druk verder opgevoerd wordt. En dat gaat morgen alleen maar verder. Spannende week, dus ja. dankjewel. Eva Wiesing. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Langs de takken van de bom. Plus de wind zien slaffen Over alles wat verbergen. Over wat er komt, giet.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 I don't en mitten, I don't like them, I raak. like them, I don't like them, I don't like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 Alles kan, alles kan. Daniel Lohus, hij komt uit Erika? Ja, hij komt uit Erika. Of heeft ze van inderdaad? Weet niet. Nee, hij is Drenthe, he, volgens Drenthe, mij. Drenthe, Drenthe, ja, Het is wel jongens. algemeen beschaafd Drenthe, wat hij spreekt. Ja, oké, okay, Hagen ja, eens verder. <laughs> verder, ja. Want uh, aan tafel aangeschoven is mijn eigen grote vriend Carlo Bransen. Aanwezig. <lacht> Hoofdredacteur Carlos Magazine. En ja. uh, mede-presentator van de Trolls Auto Show. Carlo, het nieuws. Zo. Wekelijks. En daar ga je. Dat is veel, man. Is er veel? Ja, er zijn heel veel, heel veel mensen... Uit het land weg, dus die kunnen mm -hmm. ons niet horen. Nou, nee. die krijgen ongelijk hoor. Die krijgen echt ongelijk. Ja? Nee, ik, ik ga er even snel doorheen, want we hebben mm -hmm. ook nog een rij um, Allereerst toch even, uh, wij in de Transoto Show uh, besteden zo af en toe ook eens aandacht aan uh, goede doelen, ritten. Ja. Maar dat doen we niet te veel, want je wordt doodgegooid. Met goede doelen rijden. Ja. Hè? Overal, hè? want we horen ook die reportages uit de Tour de France. Ook allerlei mensen die voor de goede doelen gaan exact, rijden. Nee, het is echt, uh, nou ja, als booming. ze nou ergens voor rijden, doe het dan voor het goede doel. Mm -hmm. hè? Maar in ieder geval, er zijn toch een paar uitzonderingen. Die maken wij altijd, Bas. Um, en eentje daarvan is de Maarten Memorial. Die is dit jaar op 2 augustus. Dus de negende editie. En het heeft allemaal te maken met Maarten van Sten. Die in 2003 stierf toen hij 27 was aan een melanom, ofwel een vorm van uh, huidkanker. Ja. ja, nou, zijn vrienden... Die, uh, die organiseren dus sinds 2004 het Maarten Memorial. En dat doen ze met ik weet niet hoeveel auto's... en kankerpatiëntjes die meerijden... en die dan een dag lang vergeten dat ze ziek zijn. Dat is de opzet. Soortgelijk een beetje met de droomrit voor het leven... waar wij als tros en dergelijke ons zwaar aan verbonden hebben. Maar in ieder geval, um, we gaan hem toch even noemen. Die Maarten Memorial, die is dus op 4 augustus. Onder andere rijdt mee de Ferrari F40 van Nigel Menzel. Oude Formule 1... Uh... coureur coureur, ja, winnaar ja, zelfs. Reed best voorop, hoor, die man. Ja, zo ja een ja Jawel, jawel, jawel. jawel. En, uh, maar er rijden ook mee een McLaren, een Ford GT, een Spiker. Noem maar op zo, weet je... Ik, het zou niet compleet zijn deze rubriek als we hem niet even noemen. Even noemen. De Maarten Memorial. Goed. Nou, dan wat basaler auto nieuws Volkswagen blijft honger houden. Het concern waar al, geloof acht merken toe behoren, Skoda van Bugatti, Bentley, noem maar, maar op. Die gaan nu een bod doen op Proton. Maleisische nee, auto. Maleisische Ja. ja. Volkswagen is enorm bezig om de grootste fabrikant ter wereld te worden. Dus Volgens sommigen zijn ze dat al, met name in eigen telling. Maar in ieder geval, ze <lacht> willen daar uh, uh, echt aan scoren en ze hebben nu hun begierig oog laten vallen op Proton. Dat deden ze in 2007 ook al, maar toen piesten ze naast het potje. Is dat een grote, Proton? Proton is in Maleisië weer wel een hele grote. In die regio dus een belangrijke uh, partij. Volgens mij zijn ze ook eigenaar van Lotus. Ja, dat klopt. Of althans voor een deel. Voor deel in dus het geval, ja. daarmee krijgen ze ook weer een heel, heel, heel uh, historisch uh, merk uit Engeland. Ik kan me herinneren dat Proton wel uh, op, op enig moment wat beladen was. Omdat er een zoon van een zekere president uit ja. Indonesië ja. geld ingestoken had. En die had er erg met zijn eigen fikker in gezeten. Ja, in de kast. maar ja, dat is toch maar in, in die regio daar, zou ik maar zeggen... Normaal. Ja, is normaal. Dus, <laughs> en, dan, en dan is de komst van een Duits merk met... Uh, ik zat al wat strenger ingestelde uh, mensen die daar het, het, het, het roer overnemen Is misschien helemaal niet zo'n gekke gedachte. Um, wij hoorden laatst van Volvo dat ze komen met een, een motorkap airbag... Ja, kun je, dus ja, zeg je dat nog? Een airbag, als je, als je een fietser schept, dan komt hij wat zachter neer. Ja, dus is het niet voor niet zo... de bestuurder, maar voor degene die je aanrijdt. Ja, precies. Dat is dus correct. Ja, het is, het is dan, het is dan, moet je niet denken dat je in een soort van auping-beleving hebt. Uh, waarin <laughs> je heel heerlijke... in je waterbed valt. Maar het is natuurlijk, als je, als je als fietser wordt geschept. dan maak je, ik heb dat zelf één keer mogen meemaken, althans als automobilist. Nou, zo'n fietser maakt wel een rotklap, moet je zeggen. Dus als dat enigszins wordt opgevangen door een soort van kussen. wat er onder, bij die ruitenwissers vandaan komt, dan kan dat. Heilzaam werken, althans mm -hmm. op je levensverwachting. Nou, Mercedes heeft weer een andere versie. Uh, die is wel voor de bestuurder zelf. Die komen met een beltbag. Die zit in je veiligheidsgordel. Ja, maar dat bestaat toch al? Het bestaat, maar ze komen er nu mee in de S-klasse daadwerkelijk. Maar op wat de, doet die beltbag dan? Nou, die, die, dat moet je je voorstellen. Je maakt die klap. Normaal is dat een stuk stof wat in je lichaam uh, dringt. Dat zijn natuurlijk enorme klappen. Maar die belt, die blaast zich dus enigszins op, waardoor dat allemaal minder ik snap kritisch hem, ja. Ja, ja. en pijnlijk wordt. Alles kussentjes, ja, alles ja. in kussentjes. Ja. Ja. Ja. Ja. Het is overigens, uh, waar ze nu mee bezig zijn, dat is voor de achterpassagiers. Dus, dus ik zou maar zeggen, airbags en auto's, jongens, het is een... Binnenkort kun je kijken wie als eerste de 100 airbags per auto telt. Ja. Als zo'n ding dan inderdaad een keer goed krijgt, dan... Hè? Nou, uh, uh, wilde jij nog wat zeggen, Bas? Nou, Steek het wel je vinger we op. Rijden, oh, rijden. Rijden. Nou, dan ja. eventjes Tesla. Uh, ja. Producent van de Model S. Revolutionaire auto. Mooie uh, auto. Elektrisch. Die heeft wel aangekondigd. We, Oké, okay, we hebben net het Model S geïntroduceerd. We hebben er ook mee gereden als blad. Maar ze zeggen wel van de tweede half jaar... Jongens, gaan we de helft bouwen van wat, uh, wat we van plan zijn. Eerst we zijn goed. dus de tweede helft van dit jaar. Ja, ja, precies. Um, want er zijn dus blijkbaar grote aanloop problemen. Ja. Uh, en ze willen die kwaliteit toch hoog houden. Hij moet eerst even goed. Blijft een toch, hele mooie auto. He. Ja, maar het blijft toch als je iets helemaal nieuws, bij Fisker hebben we hetzelfde ja. gezien, iets helemaal nieuws doet met software en de hele handel en noem maar op, dan is dat opstarten van zo'n productie echt een konijnenklus. Om het zo maar te zeggen. Carlo, jij hebt gereden met een hele snelle Volvo. Dat zijn ja. dingen die eigenlijk voor uh, 15 jaar geleden... totaal niet verenigbaar waren. Ja, Want Volvo is snel, alweer, hoor. iets, iets langer langer alweer. 20 alweer. Ja. Ja. Maar je had inderdaad een tijd... dat als je, een, als je de richting en wijze van de Volvo naar rechts zag gaan... dan wist je dat de man naar links ging. En dan had hij <laughs> meestal een baard... <laughs> Ja. En daarbij... maar dat is lang geleden. We zijn tegenwoordig hele leuk. Ik heb vroeger Volvo, Volvo gereden, heren. Ja, dat je was in die tijd. Ja. Maar je rijdt nu Peugeot, dus dat klopt wel een beetje. Maar het imago is dus wel een beetje weg. En zo heel af en toe, eh, onlangs nog, duikt er een getunede Volvo op. Een T6. Die kun je gewoon bestellen bij de dealer. En Carlo Bransen, die rijdt ermee. Wat maak je me nu, zult u denken? In deze sportieve sportzomer, dames en heren, een Volvo. Ja, ja, luisteraar, het kan echt. Want de fabrikant van die vroegere, ubertrage tanks... ja, die bouwt nu, als je dat tenminste wil... behoorlijk sportieve en spectaculaire auto's... zoals deze Volvo V60 T6 AWD. En dan ook nog eens een keer gespoten in passierood met donkere wielen eronder. Kunt u het zich een beetje voorstellen? Anders moeten we even kijken op onze Facebookpagina. Nou, die T6 die ik net noemde, die staat voor een 305 pk sterke V6. En die drijft dan alle vier de wielen aan. En dan lijkt die in helemaal niets meer op die Volvo's... waar de vroegere scheikunde- en biologieleraren... Patenten opleken te hebben. Spectaculair ding, ding dus. Zeker met het optionele R-Design pakket... waarmee je de prijs naar zo'n 63.000 euro tilt. Mind you, dat is in vergelijking met de Aston Martins en de Porsches... zoals we die in deze sportzomer rijden, een weggever. Maar, ben met u eens hoor, blijft veel geld. Nou, zit er wel eens een beetje alles op en aan. Uh, en dan praat je feitelijk dus over een... Ja, zeg maar even een soort van lifestyle-combi... in de sfeer van de BMW 3 en de Audi A4. Maar dan wel eentje die zin 6,2 seconden naar de 100 accelereert... en die rustig doorkachelt naar 250 kilometer per uur. En bovendien, maar dat mag u niet verder vertellen... wij hebben hem al een keer op 265 gekregen. Ja, het kan allemaal. Daarmee staat deze Volvo V60, dames en heren... Ja, ongeveer net zover van die biologieleraar van vroeger. Als Bas van Werven in, ja, noem eens wat, ballet. <laughs> Pakje. Maar hij is daar heel Pakje. goed in. Nou, zeg, en waar is dat gelukt, die 265 op de teller krijgen? Gewoon in Nederland op ja, de A27. Daar, daar kunnen wij niks over zeggen. Ja, ja, gewoon op de a 2 overzetten Ja, daar rijdt hij regelmatig 265. Dus. Morgen overigens wel even A2, de trajectrollen start. Althans, vanuit Amsterdam naar Utrecht. Ja, en dan kant. mag je maar 100, hè? Mag je maar 100. Totdat mevrouw Schultze de frappe. En ik woon langs die weg en ik ja. hoor hem nooit. Wat? Ik woon langs die A2. Ja, je hoort hem nooit. Ik A2. hoor hem nooit. Nee, maar dat, je hebt geen andere gekke oren. Uh, <lacht> Carlo, heel, heel, heel kort nieuwtje of we gaan naar Grace Jones. Eén klein nieuwtje, Eén nieuwtje dan nieuwtje. nog: de Range Rover. Een van mijn droomauto's wordt vernieuwd binnenkort. Dus echt een totaal nieuwe Range Rover. Hij staat in september, eind september op de Autosalon van Parijs. En ik ben reuze benieuwd, want hoe ga je een icoon. Zo vernieuwen dat hij weer tien jaar mee kan. En weer ja, uh, duizenden mensen tot droomauto kan, uh, ja, kan zijn. Dank je wel, karl Dankjewel. <laughs> Even lekker, hè? Grace Jones? Nou, de muziek wel, ja. Ja, laat maar eens over Grace Jones. Dat is dan niet echt de, de, de old de young boy's dream, geloof ik. Toch? Ook niet, in Goed. ook niet in ballet Zeker niet in balletpakje. Nee, nee. <laughs> nou, dit, dit is het geluid van de Tour de France. Geniet er nog maar eventjes van, want het is vandaag de laatste dag. De laatste etappe. En het peloton rijdt in zijn geheel naar de champs élysées Er wordt uh, champagne gedronken. Tenminste, Gio, dat is natuurlijk altijd het beeld wat we op een gegeven moment zien. Dat de champagne glazen door de cameraman wo worden uitgedeeld. En dat er getoost wordt. Ja, zeker. En uh, ga er maar vanuit dat in die ploegleiderswagen bij uh, Sky... de ploeg van Bradley Wiggins... dat daar ook uh, de champagne op dit moment al koud staat... Sterker nog, hier op de tribune een eindje verderop... bij de collega's van de BBC Radio. Daar hebben ze ook al een magnum uh, neergezet. En ze hebben ons beloofd dat wij straks ook even mogen meeproeven. Want uh, ja, iedereen deelt toch een beetje in dat uh, unieke succes. Een Engelsman voor het eerst winnaar van de Tour de France. En sterker nog, ze staan met z'n tweeën op het podium. Dat maakt het nog dubbel zo uniek. Ja, en de laatste etappe. We hebben het al voor bijna een soort uh, heilige traditie... naar de Champs-Élysées, maar dat is niet altijd zo geweest. Ik kan me ook nog een keer een tijdrit herinneren... van een eeuwigheid geleden, waar een finjon... Dat was wel een mooie, toch? Dat, wa dat was de enige tijdrit die hier op de Champs-Élysées ja. eindigde. Want daarvoor natuurlijk, Jan Janssen, we kunnen dat uh, nou ja, herinneren. Sommige mensen kunnen zich dat niet meer herinneren, maar weten dat het gebeurd is. 1968, die won ook uh, na een tijdrit, maar die eindigde nog op de drafbaan. Dus uh, dat was een hele andere plek. Later zijn ze naar de Champs-Élysées gegaan, veel meer grandeur. Ach, en als je hier aankomt, we zijn net komen aanlopen vanuit het hotel. En dan zie je daar de Champs-Élysées liggen. In de, uh, uh, de verte zie je dan de Arc de Triomphe. Je loopt langs uh, de Place de la Concorde langs. Die obelisk die daar staat, waanzinnig. Ik bedoel, dat is grandeur inderdaad. En hier hoort de Tour de France ook te finishen. Maar ja, die tijdrit, die enige tijdrit, acht seconden was het verschil... Ja. tussen Le Monde en Fignon. Dat was denk ik de spannendste Tour finish ooit. En vooral het moment dat die Vignon wegliep en zo ontzettend boos was... Ja, en terecht hoor. Och, ja. En iedereen gunde toch die Amerikaan ook. Hè? Want dat was natuurlijk wel uniek. En een Amerikaan met innovatie. Met zo'n spaghetti stuurtje op de fiets. Met een gekke helm op. Iedereen dacht van, ja, wat is dat voor een rare man. Maar hij won wel de Tour. En uh, ja, Fignon... Bijna zeggen het is nooit meer goed gekomen met hem. Dat, dat nog zeker wel. Maar uh, ja, hij is inmiddels overleden ja, natuurlijk. En dat ja, is wel heel erg triest hoor. Ja. Hij was niet echt heel geliefd. En toch op een of andere manier bij zijn overlijden... merk je toch dat veel mensen een beetje weemoedig werden. En uh, toch terugdachten aan de tijd dat hij op zijn manier... een beetje studenticoos, een beetje tegen alle principes in... toch rondfietste en dat uh, bijzonder aardig deed. Ja, en tot op het laatste toe commentaar bleef geven... op ja, de Franse met televisie. met volle stem. Ja. Precies. Zeg maar even over vandaag, want we gaan over die, over die kassei... natuurlijk lekker uh, negen rondjes uh, knallen ah. weer... Maar Kevin, zien we die uh, weer uh, vooruit sprinten. Ik denk, de het de wel, ik denk ja. dat jij nog veel liever met de auto zou doen. Uh, dat vandaag, ah, zeker. Dat lijkt me ik heb het eens een keer met de motor mogen doen. Mijn allereerste ja. tour op de motor. En ik kan je vertellen, echt waar, Kippenvel staat nu weer op mijn armen... op het moment dat ik het vertel. Als je dan over die Place de la Concorde aankomt... je bent dan langs het Louvre gekomen, langs de Tuilerieën, en dan met vol gas gewoon over die Champs-Élysées. Nou, ja. ik kan me voorstellen dat je dat met zo'n zo superauto... ook wel eens een keer zou willen doen. Lege Champs-Élysées. Maar Is als je, met, uniek. Als je met, met je fietsje doet... laatst zag ik Kevin uh, Cavendish wegsprint, de eer vorige etappe. En dan zie je hem op het laatste... Hè, hij fietst weg bij de twee mannen die gedood gaan winnen. Ja. Hij komt los met zijn achterwiel. Die man heeft zoveel kracht in die pootjes. Het is net een katapult. Ik ja, kan me van een paar jaar geleden nog een keer een finish hier in Parijs herinneren. Toen had hij ook al een uh, flink aantal overwinningen gepakt in die Tour. En toen werd hij gelanceerd door Mark Renshaw. Dat is die nieuwe sprinter van Rabobank. Ja. Vroeger was dat de superknecht van uh, is. Die lanceerden hem. is ging nog voor de bocht de Champs-Élysées op. Demarreerde die, of, sp of sprinte die eigenlijk. Ja. En Hij kwam met 100 meter voorsprong over de finish. Dat was niet eens meer een sprint, oh, nee. het was een solo. Ongelooflijk ja. Jack Gelder, die zit hier ook, want zo meteen... Ja, jij gaat het allemaal straks meemaken, zeg Je ja, mag hè? het meemaken. Weliswaar van afstand, maar toch? Maar uh, toch ja. Ja, ja, Gio zal ons uh, zeker meenemen in het gevoel dat hij leeft op de Parijse Via Gladiola, hè, want dat is het eigenlijk een beetje. <laughs> ja, iedereen, ja iedereen komt daar gewoon keurig binnen. Ja. En, uh, en het wordt een mooi einde van een tour uh, die we... en daar gaan we in het volgende uur ook over praten... misschien wel heel snel gaan vergeten. Het is namelijk niet de meest, laat maar zeggen, memorabele tour. Nee, het doet aan het EK voetbal voor Wat Nederland betreft. Weet je, toch weer. Maar gaat toch niet een soort boom opzetten over dat het toch een bijna mislukte sportzomer is? We hopen dat we dat, als we dat op dit moment doen, voorwaardig doen. En dat we op de Spelen gewoon iets heel moois gaan meemaken. Maar ook daar ben ik enigszins pessimistisch. We hebben er We kunnen niks aan doen. We hebben ook nog Nederland. Gio heeft een tip. Nog een keer, Gio. Ik hoop het. Ik hoop het. Ja, Ranomi. Want de nieuwe koningin van de Spelen voor ons. Ons, we zullen huizen op pakken gaan pakken, maar ik weet het niet. We hebben natuurlijk een gouden generatie gehad, met name rond Sydney, met een aantal fantastische ja. vedetten, zoals van de hoge band Bruin, van en van Het wordt allemaal minder. Het wordt allemaal iets minder. Behalve bij de radiowedsport. Zeker. Mannen oh, okay. zijn we ondertussen ja. Ja, aan het woorden, ja, we zijn een beetje, beetje optimistisch. Oh, het wordt geweldig. Nee, het wordt helemaal top. Nee. Het wordt tijd dat wij oude eens <laughs> van die zender afgaan. dat gaan we ook doen. Uh... Ja, wij hebben nog één minuut om afscheid ja. te, te nemen ja. van alles en iedereen. Heb je nog wat stichtende woorden voor ons? Nou ja, er staan mensen met zakdoekjes en zo. Het is echt uh, heel treurig dat jullie direct ik Ja, we hadden die magnum champagne hier ook graag willen hebben, ja, maar, maar die hebben ze België over gezet. Die kon niet door de deur. <laughs> nee, nee, nee. Nou, heel fijn. Het was fijn. Bert, dankjewel. Ja, jij ook ja, bedankt. Het ja, was een het was een leuk duo en het waren zes bijzondere weken. Moeten we nu weer gaan sporten op zondag? Goh! Nou ja, we moeten ons een keertje gaan kwalificeren voor het hoofdteam. Dat is hem. Dat op andere dingen. Ja, Jack, ik zal dat niet meer doen. Ik zal niet meer aan sport niet meer denken. Nee, we gaan gewoon rijden. Dat is veel makkelijker. Over de Champs-Élysées. Lekker hard, bochtjes nemen. Ja, Govert staat hier al me. Ik moet wegwijzen. Jack staat er ook al. En het wordt worden mooie uren. Hij heeft Oh! Toch nog een klein cadeautje. Twee bidons voor ons. Och, wat fijn.